Drie uur. Dit is Radio 1, Deone de Graaf. Wordt het een massasprint of kunnen de vijf koplopers toch nog voor een verrassing zorgen? Etappe nummer 12 in de Radio Tour de France na het NOS Journaal met Marion Koekoek.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 Het doel van 14 procent duurzame energie in 2020 is vastgesteld door de EU. Als dat niet wordt gehaald, krijgt Nederland een flinke boete. Het wordt nog een hele klus om die 14 procent te halen, want op dit moment zit Nederland op ongeveer 4 procent. De afgelopen week zijn er 91 geregistreerde gevallen van mazelen bijgekomen, dat meldt het RIVM. Acht nieuwe patiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen. De ziekte is nu ook voor het eerst opgedoken in Twente.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 Minister Kamp voelt er niets voor de btw-verhoging van 19 naar 21 procent ongedaan te maken, zoals winkeliers vragen. Detailhandel Nederland zegt dat mensen door de btw-verhoging van vorig jaar minder kopen, dat de schatkist daardoor geld misloopt en dat de maatregel moet worden teruggedraaid. Volgens Kamp gaat dat niet gebeuren. De crisis waar we op dit moment mee te maken hebben is een balanscrisis. Dat betekent dat de banken, de bedrijven, maar ook de overheid moeten zorgen dat ze hun balansen weer op orde krijgen. Dat er geen toename is van schulden, dat we niet voortdurend geld uitgeven... wat we niet hebben. En belastingverlagingen, daar is het nu op dit moment niet de tijd voor. Volgens Kamp is tegelijk met de BTW-verhoging... een aantal andere belastingen al omlaag gegaan... om de koopkracht overeind te houden. Het neonazieproces in München is geschorst na een scheldpartij. De advocaat van de nabestaanden kreeg ruzie met een rechercheur... die als getuige was opgeroepen. Het proces gaat over tien racistisch getinte moorden in Duitsland... Waarvoor vijf neonazis terecht staan. De advocaat van de nabestaande verweet de rechercheur dat hij veel te lang is blijven denken dat de Turkse maffia achter de moorden zat, in plaats van neonazis. Dat pikte de rechercheur niet met een scheldpartij tot gevolg. Toen de rechter de ruzie niet kon sussen, besloot hij de zitting voor onbepaalde tijd te schorsen. De actiegroep Red de Kuip is blij dat de nieuwbouwplannen voor het Feyenoordstadion van de baan zijn. Volgens de actiegroep is er een nieuwe realiteitszin doorgebroken in de Rotterdamse politiek. Red de Kuip heeft een uitgewerkt plan klaar liggen om het huidige stadion te renoveren. We gaan eigenlijk een gebouw om de Kuip heen zetten. Maar je kijkt door bogen door naar het oude stadion, wat heel erg mooi is. En van binnenuit zie je gewoon een derde ring erboven op zweven, het dak verhoogd. Dus de uitschaling die je nu hebt, de Kuipvrees, wordt eigenlijk daarmee versterkt. Dus je krijgt een nog mooier stadion uh, voor de supporters. Het plan van Rette Kuip is met een prijskaartje van 117 miljoen euro... veel goedkoper dan nieuwbouw, dat meer dan 300 miljoen zou kosten. Het Rotterdamse College van BMW trok het nieuwbouwplan vandaag in... omdat er geen meerderheid voor is in de Raad. Dan nog het weer. Vanmiddag geleidelijk wat meer zon... maar het blijft veel bewolking. Het is droog en het wordt 17 tot 22 graden. Er waait een matige noordelijke wind. Morgen veel bewolking en dan kan er wat motregen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dan naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie van de ANWB. Een paar files staan er. Eentje op de A10, de Ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Rij en Knopen de Nieuwe Meer 3 kilometer, de naasteep van een aanrijding. Op de A13, de Rotterdam, voor het Knopen Klein Polderplein 4 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda, bij Spaanse Polder 3 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum ook 3. Tussen Deurne en Horst Zevenum rijden geen treinen na een aanrijding. Treinreizers hebben ongeveer meer dan een uur vertraging.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 het Rijksmuseum en Madame Tussaud online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE. -de met de de Goedemiddag allemaal. De omstandigheden zijn wat zwaarder dan verwacht. Maar het gaat hard, heel hard in de twaalfde etappe richting Tour. Rio voelen de vijf al de hete adem van het peloton? Is nog een beetje overdreven om dat te zeggen. Maar ze komen wel dichterbij. 5 minuten en 14 seconden is het verschil nog maar tussen de vijf koplopers. Gavazzi, Sika, Mori, Fletcher, De Place en het peloton. Het peloton waar de ploegen van de sprinters nog steeds keurig samenwerken. Met de ploeg van de gele truidrager. Het is een langgerekt peloton. Er zitten er een paar serieus in de wind daar. Dat is heel zwaar. Het is ridicule. De, de helft gaat meteen naar de Fiskers. La gente está muy loca. The Game of Love, Santana en Michelle Branch, 2002 was dat. De Vijf op kop, is het gekke werk? Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Ja, we gaan het eens even vragen aan Art Vierhout. Aard de vraag is, is het gekke werk? Is het te doen vandaag? Misschien wel. Nou ja, daar hopen we op. We hebben dit keer een andere tactiek gekozen. En daar heb je je medestanders ook voor nodig, uiteraard. Door eigenlijk een uur lang vanuit de start voluit te gaan op het moment dat je weg bent. En net een kilometer of tien voor de bevoorrading dat nog een keer te doen. Het Tot nu toe wel geholpen dat het acht minuten is geweest. Ja. In plaats van de vier minuten die ze nu maximaal hebben gehad de afgelopen etappes eigenlijk. Maar nu werk. is het wel weer rond de vier minuten hè, op dit moment. Het is nu vijf minuten. Nog 74 kilometer. En daar zei ik al meer dan dat ze tot nu toe ooit, ooit hebben gehad. Dus we, we gokken op de wind mee. Dat het voor iedereen moeilijk is straks. Hoe gaat het met uh, Fletcher, jouw pupil, voor de duidelijkheid? Ja, hij wil er echt voor gaan. Hij zit er zo dichtbij in deze Tour. Hij rijdt sterk en uh, creëert zelf de kansen door de ontsnappingen op gang te zetten. En hij wil het zo graag een keer afmaken. Dus uh, hij is ook de grote motor zeg maar, van de kopgroep. Ja, hij heeft ervaren jongens bij zich, hè? een paar dertigers erbij. Absoluut, met, uh, met uh, Cavarazzi, uh, Mori, de twee Fransen die heel graag willen. Uh, de Spanjaard die heeft hij die ook mee... Uh, ja, het is wel lekker als je dezelfde taal spreekt. Ja. Maar ze zijn op elkaar gewaagd en dus ze rijden alle vijf eh, echt voluit. Mocht het een sprint worden, hoe is het met Danny van Poppel? Ja, ja die, gaat, die gaat gewoon meedoen. Die, eh, die zit er helemaal in, die zit in het spel. Eh, die wordt al geaccepteerd door de andere sprinters. Dus dat, eh, dat maakt het voor hem ook een stuk makkelijker dan de eerste dagen. Uh, waardoor hij uh, ja, voor zichzelf wat meer uh, energie kan sparen voor die echte sprint te doen. Ja, we gaan heel even ervoor rijden. Want uh, Christian Prudom in Auto 1 wilde langs. En uh, ja, dat is de grote baas hè, van de Tour. Dus o, die moeten we dan de eventjes uh, de voorrang geven. Zodat uh, Auto 1 er voorbij kan. Want we hebben nog één dringende vraag eigenlijk aan Aard. Even kijken of we nog even terug kunnen komen voordat we naar Gio gaan. Nog één dringende vraag, Aard. Ja. Uh, ik hoorde vanmorgen een jel en die had ze Johnny Hogeland ook op Twitter gezet. <laughs> Zellenzaken of zo. Doen eens ten eerste. Zemmenzaken, zaken Hey, hey, hey. Maar waar slaat het op? Dat is onze Thomas, hè. Ah, Thomas de woonplaats van Thomas. Dat is altijd hè? Ja. Of all places. zaken nou, nou, ik weet even niet waar Fletcher vandaan komt, maar we zullen er nu maar iets van maken. Espanja. Hupsakee, voor het in Spanje. Nou, laten we het hopen voor hem dat hij het inderdaad kan volhouden met die kopgroep. Want de voorsprong loopt inderdaad, zien de ogen terug. 4 minuten en 38 seconden. Dus inmiddels alweer ruim beneden die 5 minuten. En dat peloton, ja, het is toch ook wel een beetje oppassen geblazen straks hoor. Want je ziet dat toch een beetje in een rare vorm. Het breekt allemaal nog niet. Maar er zijn wel coureurs die moeten oppassen met dit tempo. Tempo trouwens in het derde uur. Het blijft hoog. 45,8 kilometer per uur. Uur, terwijl we nog 77,3 kilometer te rijden hebben. En ik uh, kijk naar dat imposante lijf van André Greipel, de man die nog op één etappe staat. En daar zien we dan uh, de mannen, de man om wie het echt te doen is, uh, Marcel Kittel. Twee etappes gewonnen in deze Tour. John Degenkopf zit er ook vlakbij. Hé, hey, en wie zit daar? Mark Cavendish, Koen de Kort in het wiel. Ja, Tom Veles die ziet hij daar niet in de buurt. Uh, wie weet, misschien zijn die twee nog wel even naast elkaar gaan rijden. Maar Cavendish heeft ook een paar stevige bodyguards met zich mee, die die waarschijnlijk... Wel nodig zal hebben. En een van de stevigste mannen daar voor hem is Gert Steegmans. Was ooit een topsprinter. Althans, een sprinter net achter Tom Bonen. Hij heeft nog wel eens een hele mooie etappe gewonnen. In Gent, toen iedereen Bonen verwachtte, maar Steegmans als eerste over de streep kwam bij verrassing. Maar Steegmans wint de laatste tijd niet zoveel meer. Hij moet vooral hard werken voor de sprinter, voor Mark Cavendish. Nog 76,7 kilometer voor de kopgroep. 4 minuten 33 seconden. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ne quittez pas, un correspondant désire vous parler. Weningen zijn wat verdeeld over dit nummer. Baby makes her Blue Jeans Talk, Dr. Hoek. Honderd keer Tour de France. Het debuut van Kees Rentmeester, 1970. Nou, voor mij was het echt eh, afzien. Want ja, de geschiedenis daarvan lag eigenlijk al het jaar daarvoor. Hè. In 1969 was u beroepsrenner geworden... Um, Deed het erg goed bij de amateurs, ging over naar de, naar de profs. En toen moest het gebeuren, maar toen ging het meteen ook al fout. Ja, ik brak op, eh, op, op training in februari op een sneeuwrandje. Duidelijk overheen en eh, ik kom met mijn eh, bo eh, linker boven mee tegen een booman. En het was gebroken. Dus dat eerste profjaar in 1969 viel helemaal in het water. Eh, ook in de krant. Hè, stond, stond er een verhaal over u destijds, opnieuw gecompliceerde breuk. Rentmeester maakt zich geen illusies. Eind februari 1969, toen Kees vol ambitieuze plannen zat... om als professional te debuteren... klapte hij tegen een boom bij een trainingsritje... en brak daarbij zijn linker bovenbeen. Daarvan ook een, uh, een foto van u in dat ziekenhuisbed. Drie maanden lang lag u daar. Um, ja goed, het hele jaar 1969 als wielrenner viel dus in het water. Hoeveel achterstand had u voor het nieuwe seizoen, 1970... Ja, ik denk bijna van uh, 100 procent. Uh, je legt drie maanden plat op bed. Van je spiermassa blijft niks over. En dan nog gaan revalideren. Dus ja, je moet, je moet eigenlijk helemaal van nul van, van af beginnen. Mm -hmm. En dan kreeg ik toch weer de kans om uh, ook, of ook de kans om mee naar de Tour de France te gaan. Bij Caballero. Dus u kwam een paar maanden daarvoor nog geen viaduct omhoog. En uh, in het voorjaar kreeg u te horen van nou, u mag mee naar de Tour de France. Ja, zo is het. Maar ja, was u wel in vorm? Nou, ik reed wel redelijk. Ik, ik kom mee, maar het noot tot eigenlijk nog toe... in de derde of vierde etappe, een rit over de 250 kilometer. Toen viel Wim Schepers naar 30 kilometer. En Wim Schepers was toch een van de kopmannen eigenlijk bij uh, Kabeleren. Dus wachten uh, Wouters en ik uh, gewacht. Maar we hebben 200 kilometer moeten rijden om op tijd naar binnen te komen... Zelfs het uh, klima, een naar Ramiën moest uh, Wouter erop. Die zat te huilen op zijn fiets. Maar wacht, wacht, wacht. Ja, die kwam een minuut binnen. En wij waren net op tijd binnen. Achteraf was het, het voor niks geweest. Van schepers gingen we dan naar huis toe. Maar daar heb ik wel een dag of vijf aan moeten uh, herstellen eigenlijk. Toen was u al leeg in de vierde etappe? Eigenlijk wel, ja. ja. ja er is hier ook een foto uit de krant destijds in 1970... Daar zat uh, u op met Fris Hogerheide en Henk Benjamins. En dan het onderschrift luidt... de drie slechtst geclasseerde Nederlanders in de Tour de France broederlijk bijeen. Ja, dat was voor een, uh, een tijdrit in Brussel. Uh, maar ja goed, uh, er moet er één de laatste zijn. En ze kunnen niet allemaal de eerste zijn natuurlijk. Kijk, Frits Hogerheide zit die Tour de France ook laatste geworden. Heeft er meer publiciteit mee gehaald... Dan bijvoorbeeld Henk Benjamin en ik, en, ik, en ik dus. Een paar jaar later, hè? wanneer was dat? Ja, goed, in 1971. Toen dacht u, ik ga het gewoon weer proberen. Weer een keer de Tour de France. Maar daarna was het snel klaar. U heeft veel pech gehad hè, in uw carrière. Want, wat gebeurde er in 1971? Ja, in 1971 ik, heb ik ook de Tour gereden. Maar met tien dagen kwam ik te laat binnen. En toen heb ik in, eind augustus heb ik mijn uh, knie gebroken. En toen was het geen kwestie meer van fietsen, maar van kunnen lopen. Dus het, toen, was mijn, uh, toen was het einde carrière... Dus die hele goede amateur die werd profielrenner. Brak zijn been, lag drie maanden in het ziekenhuis, moest de rest van het seizoen herstellen. Reed één normaal seizoen. En brak het volgende seizoen zijn knieën toen was het klaar. Ja, toen was het uh, gewoon einde. Pakken we er nog één artikel bij. En dat is een artikel geschreven aan het einde van de Tour de France in Parijs geschreven. Rentmeester dubbele punt. Een wonder dat ik in Parijs kwam. Ja, het was een, een, een barre, zware tocht. Maar heeft u er toch nog, ook nog goede herinneringen aan... aan die eerste Tour de France? Ja, ik ben toch blij dat ik die Tour uit kunnen rijden. Dan heb je, vooral nadien dan heb je toch de... Ja, je hebt de Tour uitgereden. Je gaat niet naar de Tour de France om te zeggen... Van, net als ik het tweede jaar heb, daarna tien dagen naar huis toe moet. Je wilt hem uitrijden.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 Getting in the way When we go up to bed You're just not good van Lily Allen. Sebastian Timmerman, Gio Lippens, de voorsprong van de vijf. Hoe is het daarmee? 4 minuten en 15 seconden, Dione. Het loopt langzaam terug. Maar we hebben ook nog 68 kilometer te rijden. En uh, het zal zwaarder en zwaarder worden voor met name die kopgroep. Want uh, in het peloton, ja, daar kunnen ze zich natuurlijk organiseren. Daar hebben ze meer mannen om op kop mee te draaien. Uh, overigens sprinters, de meeste Duitse sprinters vooral, Het zijn uh, bijzonder aardige mensen... Uh, fatsoenlijk in de omgang. Maar wat André Grijpel uh, zojuist liet zien... dat is toch eigenlijk wel iets wat je helemaal niet verwacht... van een sprinter, van een kopman in een etappe. Want Grijpel liet zich met een ploegmaat van Lotto terugzakken... tot bij de ploegleiderswagen en laden zijn rug, zijn shirt... laten die vol met bidons en reden daarna weer naar voren. Dus de kopman meteen ook water dragen in een etappe. Het lijkt me eigenlijk een beetje overdreven. Als ik Grijpel was, zou ik terecht tegen die andere mannen zeggen... van jongens, gaan jullie maar even naar achteren... om die extra meters te maken om even door de wind heen te rijden om die bidons te halen. Want ik moet het zo meteen gaan doen in de sprint. Maar ik zei het al, Greipel, Kittel, Degenkop allemaal zeer fatsoenlijke sprinters. Daar zitten weinig scherpe randjes aan. En ja, Cavendish, Sagan. Dat zijn een beetje de mannen met karaktertjes, om het zo maar te zeggen. Die af en toe nog wel eens dingen doen... die niet helemaal binnen de lijntjes passen. Ze rijden in elk geval nog op 4 minuten en 14 seconden... achterstand van die kopgroep van vijf man. Met daarbij natuurlijk Fletcher, die als geen ander weet hoe het is om een etappe te winnen. De Groep heeft het uh, nu wel even lastig. Uh, uh, dus ook met Juan Antonio Fletcher. Want ze rijden in een heel open gebied. Even geen beschutting van de bomen. Links en rechts van de weg. En de wind is ook weer gedraaid. Tenminste, ik denk uh, eerlijk gezegd dat de weg een beetje gedraaid is... en dat de wind gewoon nog steeds uit noord-noordoostelijke hoek komt. En daardoor ligt de snelheid nu eventjes zelfs iets onder de 40 kilometer per uur. En inderdaad, gewoon Antonio Flecia... dat is de enige in deze kopgroep die weet hoe het is om een tour te winnen. Hij deed dat een behoorlijke tijd geleden alweer in Toulouse. En dat weet u misschien nog wel. Toe van Vassa Bortelo kwam die dag tik alleen aan op een groot vliegveld daar en maakte die zo met zijn handen het gebaar... alsof hij een pijl uit een boog afschoot. Jan Anton Pijl wordt hij natuurlijk in Nederland ook wel genoemd. Deze Juan Antonio Fletcher die jarenlang ook bij de ploeg heeft gereden... is op stap vandaag met de ervaren Gavazzi. Want die is toch al behoorlijk lang prof. Die heeft trouwens wel een rit in een andere grote ronde gewonnen... in de ronde van Spanje met Manuele Mori. Die zelf niet weet hoe het is om een rit in de Tour te winnen... maar zijn vader dan weer wel, want de vader... Van de Italiaan Primo Mori won in 1970 een rit in deze Ronde van Frankrijk. Tenminste niet deze, maar de Ronde van Frankrijk van toen natuurlijk. Romain Sicard, het uh, eeuwige talent in Frankrijk, maar ja... Lang kun je hem geen talent meer blijven noemen natuurlijk. Want het komt er al een paar jaar niet meer uit... nadat hij in 2009 uh, wereldkampioen werd bij uh, de Belofte. En die Anthony Delaplace, en dat is de Benjamin in de kopgroep. De man van uh, Soja Sun, is pas 23 jaar. En die won uh, drie jaar geleden een rit in de Tour de l'Avenir En twee jaar geleden de Poly Normande. En dat is in Frankrijk een uh, grote klassieker. Georganiseerd door uh, de speaker van de Tour de France. Door Daniel Manjas, die op die manier uh, misschien wel... Een bij snabbelt. De kopgroep werkt nog altijd goed samen, draait en keert nu weer eventjes door een mooi klein plaatsje heen. Dat moet dan lineaire bouton zijn op kilometer 148. Daar hadden we moeten zijn om 1531. En dat is het ook nagenoeg. Met andere woorden, het, het, het snelste tijdschema... dat heeft weer wat tijd ingelopen als het ware op de kopgroep. We rijden nu precies volgens dat schema... dat de finish voorziet van 7 minuten over 5 in Tour. Het weer is weer wat beter geworden. Het is weer wat warmer geworden dan een paar uur geleden. Kortom, het is goed toeven achter de kopgroep. Met Juan Antonio Fletcherman.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 Nog drie minuten, dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Van als ik hier rijd, hou jij me aan de lijn. U trekt aanbreedkamer leveringen, Rijssel, Schaloos, Roosbeken, Loteringen. Hunt deskloos jaar. Antroot van is en net de klam, maar van haar kruisje. Godret rok voor paat ik. Ik heb nog Hans Lever, pijntjes sport en nog even een gezever. Frankrijk nou weet ik heel goed. Dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit. Op vakantie gaat je als in Brussel, dus dat jij al vreselijk wat. Ik zou in Frankrijk ook niet je dat maar ja, ik ga toch. Want je moet toch wat met daar stond brood en men gaat nooit in bad. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk Ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk Ik kom nooit meer terug Utrecht, Aadrecht, Kamerijk en Grevelingen, Rijssel, Sjalo's, Rozebeke, Loteringen, Deupjes, Kloosja, Banderen, Delezen, De Vlammer, voor Krupsen, Devoort, voor Rockport, Hans Kiekepiddel, Ganslever, smok en het eeuwige gezeverd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 Ah ja hoor, de tour is echt begonnen. We gaan naar Frankrijk, de Amazing Stroopwafels... van begin tot eind meegezongen. En nog heel mooi ook door Marion Koekoek. Dit is Radio 1. Even de knop om, hier het NOS Journaal. Er is een mondelinge overeenkomst over een energieakkoord dat ertoe moet leiden dat in 2020 14% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Dat melden bronnen aan de NOS. Maar er zijn nog wel veel losse eindjes en daardoor zal het moeilijk worden om de 14% te halen. En dat kan Nederland op zware boetes komen te staan van de EU. In de weektijd zijn er 91 nieuwe gevallen van mazelen bijgekomen. Er zijn acht nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Voor het eerst is de ziekte ook in Twente vastgesteld. Mazelen komt voor in gebieden waar de orthodox christenen zich vanwege hun geloof niet willen laten inenten. De actiegroep Rette Kuip is blij dat de nieuwbouwplannen voor het Feyenoordstadion van de baan zijn. Volgens de actiegroep is er een nieuwe realiteitszin doorgebroken in de Rotterdamse politiek. Rette Kuip wil om het bestaande stadion een nieuw gebouw zetten met een derde ringen bovenop. Dat kost minder dan de helft van het nieuwbouwplan.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 Dankjewel Marlien Koekoek. Echt prachtig gezongen. Dat verwacht ik nu <lacht> ook een beetje van Jolanda van der Velden eigenlijk. Nee, zingen dat Nee? Zit... Nee, nee, zou ik je niet aan willen doen. Nee. <laughs> Doe dan maar de verkeersinformatie. Okay. Uh, twee files bij Rotterdam. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij het knooppunt Volteplein drie kilometer. En op de A20 Gouden Richtinghoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum ook drie kilometer. En na een aanrijding rijden er geen treinen tussen Deurn en Horst Zevenum. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie Ces gens qui m'ont diffère maintenant que tu es parti toutes ces nuits pourquoi, pour qui et ce matin qui revient pour rien Ce cœur qui bat pour qui Pourquoi Qui bat trop fort Trop fort. Et maintenant, que vais-je faire Vers quel néant glissera ma vie Tu m'as laissé la terre entière Mais la terre sans toi, c'est petit Vous, mes amis, soyez gentils Vous savez bien que l'on n'y peut rien Même Paris Grève d'ennui Toutes ces rues Me tuent Et maintenant Que vais-je faire Je vais en rire Pour ne plus pleurer je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai Gilbert Becco, de tourartiest van vandaag. Dit was e maintenant. <tieding> Sebastian Timmerman, Geo Lippens. Moeten de vijf langzaam hun verlies gaan nemen? Ja hoor, ik denk het wel. 3 minuten 13 is het verschil. 60 kilometer, dus ruim de tijd voor het peloton. Waar al die sprintersploegen zich vooraan verzameld hebben om die kopgroep terug te pakken. En dan kun je rijden wat je wil. Dan kun je Juan Antonio Flecha heten. Dan kun je alles een keer het genoegen hebben mogen smaken van een tour-etappe zegen. Maar dan gaat het je vrijwel zeker niet lukken. Of er zou iets geks moeten gebeuren. Bijvoorbeeld het tempo in het peloton zou helemaal moeten stilvallen. Een valpartij, noem het allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk wel de momenten waarop het nog allemaal zal kunnen. Maar eh, ze weten in het peloton in elk geval dat het niet echt heel gemakkelijk is. Dat ze er wel echt voor moeten rijden. En je ziet het voortdurend. Hè? Het blijft eigenlijk continu één lange slinger. één lange guirlande, zoals ze dat hier in Frankrijk zo mooi zeggen. Over die lange rechte wegen in de richting van Tour. En je zou dan maar in het peloton zitten en well, niet zo'n echt geweldige dag hebben. Dan is het nog harken geblazen om uh, het tempo van het peloton te blijven volgen. Het peloton dus op weg naar Tour. Het blijft een klein beetje golven het landschap, maar echt serieuze klimmetjes zitten er dus niet in vandaag. Het gaat zo'n beetje op en neer en dat betekent dat het tempo voortdurend hoog blijft in dat peloton. Dat zal het ook zeker in de kopgroep blijven doen. Maar ja, die voorsprong 3.13, Hoge. het is wel teruggelopen. Het is uh, teruggelopen inderdaad, het uh, tempo nu eventjes onder de 40 kilometer per uur... omdat de weg weer een beetje omhoog loopt en het uh, ook even opletten geblazen was. Want we reden net kilometers lang in een, uh, overigens, een mooi loofbos. Maar daar zijn we inmiddels uitgekomen en uh, ik denk dat we een kruising naderen... Want wat je vaak ziet in de etappen als deze... dat als die weg kaars en kaars recht is en kilometers lang... dat er dan op een gegeven moment niet zo heel veel publiek meer staat. Maar zodra hij dan bij een kruising van wegen komt... dat het publiek zich dan daar verzameld heeft. En dat is in dit, ge, dit geval ook zo inderdaad. Hier staat het weer een paar rijen dik. En die maken allemaal foto's, buigen allemaal een beetje over de weg heen. Dus is het ook eventjes voor de kopgroep opletten geblazen... voor Francesco Gavazzi, Romain Sica, Manuele Mori, Juan Antonio Flet. En Anthony de la Place. Net in dat bos hebben wij eh, om ons heen nog gekeken of we tussen de bomen door... het mooie château kon ontdekken dat daar ergens moest staan. Le Château du Roi René. Maar eh, mijn motar René Buikens kon het eh, helaas ook niet eh, ontdekken. Het kasteel waar, eh, ik weet niet of hij en haar vernoemd is. Of dat het andersom is geweest. Maar een mooi uit kasteel uit de 15e eeuw. Maar ze nu en dan zie je in ieder geval prachtige gebouwen... langs eh, de kant van de weg staan in eh, dit gedeelte van Frankrijk. De organisatie wordt wat nerveuzer. Achter de kopgroep. De regulateur, zoals dat zo mooi heet. Dat is een man met een rode jas aan. Die uh, altijd uh, bij de kopgroep rijdt. En die uh, zeg maar de orders hier uh, uitdeelt aan de pers en de gastenwagens. Wordt wat nerveuzer, want die probeert al kilometers lang. om de, nou wat zijn het, 8, 9 gastenwagens. achter die kopgroep vandaan te krijgen. Omdat het peloton uh, uh, dichter en dichterbij komt. En het verschil nog maar zo'n drie minuten is. Maar hij slaagt daar nog niet echt in. Staat nu ook weer op de motor. Ja, nu vinden de gastenwagens de dan. Uh, een beetje de ruimte tussen de kopgroep van vijf en de zijkant van de weg door om die kopgroep voorbij te gaan. We zijn het bos uit. De wind die speelt weer een grotere rol nu. Maar die waait hier wel weer in het voordeel. Schuif van achteren. En dus loopt het tempo weer op tot tegen de 60 kilometer per uur. Ja, nu hoorde het al van uh, Gio en uh, Sebastiaan. Ze rijden in een prachtig gebied. vlak bij de middeleeuwse burcht van Fougères. begon vandaag de twaalfde etappe in de Tour. Onderweg naar Tour rijden ze uh, door het gebied van de kastelen van de Loire. Het is ook een dag na de aankomst bij Mont Saint-Michel, werelderfgoed van de UNESCO. Is het landschap belangrijker geworden dan de sport... Jeroen Wielaert zocht het panorama-inzicht van twee routiniers. Het koppel Michel Wuits en José de Kauer van de Belgische televisie. Maar daar is nog spankracht hoor. Quintana zal terugstaan. Ja, Quintana gaat normaal gezien in de bergetappes... Uh, voorsprong nemen op deze Kwiatkowski. Onder de afsluitende woorden op de Belg... laten de helikopter nog steeds de Mont Saint-Michel zien. José de Kouwer, heb je daar dan na de hele middag wel genoeg over gezegd? Uh, misschien toch wel, ja. Ik denk dat uh, in België de, de Mont Saint-Michel toch wel voldoende bekend is. Vooral voor de toeristen dan. Dus uh, ik denk dat hem genoeg heeft vandaag. De hele middag, Michel Wuits. Dat is zelfs te veel voor de Mont Saint-Michel als UNESCO, een werelderfgoed? Ja, uh... Ik beperk me dan. Ik uh, zeg de essentie. Dat de Fransen het nodig vinden om die Mont Saint-Michel te bewaren zoals hij is als eiland. En er geen volkomen schiereiland van willen maken. Dat is het enige wat ik verteld heb. Voor de rest heb ik over de hooggotiek en wat er allemaal te zien is. Ik heb zelfs niets gezegd dat er 43 mensen op woont. Dat heb ik allemaal niet verteld. We zijn met de essentie bezig geweest. Dat doen we heus wel altijd. ...met de koersen uh, bezig zijn en inschatten wat bewegingen in de koers teweeg brengen... ...op korte termijn en in de lengte der dagen. En komen die kastelen dan hinderlijk langs? Nee, nee in de etappe zoals uh, die van gisteren uh, komen ze goed van pas... Ik hoef niet te vertellen uh, wat de pure Franse geschiedenis is, want daar heeft de doorsnee Vlaming geen boodschap aan. Maar ik weet wel dat een groot percentage van de Vlamingen daarop wacht. Omdat de toeruitzendingen voor een groot stuk ook plaatsvervangende vakantie zijn. Er zijn mensen die ook in crisistijden, maar daarbuiten door hun leeftijd niet meer in staat zijn om met vakantie te gaan. En dan die vakantie in huis nemen met de toerbeelden. Het is topsport eerst, maar dan toch ook toerisme. Is, zijn ze samen de ideale combinatie, Josje de Maar Ik denk het wel. Hè. Vooral de uitzendingen zijn zo lang en soms ook wel saai, moeten we eerlijk zeggen... dat de toeristische plaatjes absolute invulling geven. Laat het me zo stellen. Ik vind het ergerlijk dat die beelden getoond worden... op het moment dat er in de koers belangrijke beslissingen dreigen te vallen. Uh, je moest ze niet meer geven in de laatste 20 kilometer bijvoorbeeld. Dan uh, ga ik ook wel eens op antenne zeggen, van blijf er nu maar mee weg. Dit hebben we nu wel gehad. Ik vond het in Corsica ook bepaald overdreven. Voor mij hoeven in Corsica ook niet die drie etappes integraal te gaan... om allemaal die plaatjes te tonen om laten te laten zien aan mensen hoe mooi dat eiland wel is. Dat hoeft allemaal niet. Dus wat dat betreft vind ik het meer dan genoeg. De ASO hoeft daar niet nog wat extra bovenop te lappen. Het mag wat minder. Wij blijven ook wel overeind als commentatoren na twintig jaar zonder toeristische beelden. Um, dan heb ik eerder een probleem met de lengte van de uitzending. Als daar linksbovenaan 140 kilometer staat... en ze rijden daar weer met z'n vijven... en er zijn drie Fransen bij, een Spanjaard en een verre Nederlander... Uh, dan moet je daar nog over 120 kilometer mee op pad. Hm? Zes kastelen kunnen dan wel? Dan kan er voor mij wel iets tussen wat ertoe doet. Wat de omgeving verfraait. Hè. Dan dat arme Fougère startplaats. Prachtig geburg staat daar ook weer. En niets daarover in jullie gids... Want nog geen beelden. Dat komt er goed Gelukkig. uit, hè? Gelukkig. Gelukkig. Ik zou een pleidooi doen, hardop... om de uitzendingen te beperken tot de laatste 30 kilometer. De laatste 80 kilometer, excuseer. Maar dan wel met één of twee kastelen? Dat zou dan voldoende zijn, ja. Maar wat niet wegneemt... dat je de Mont Saint-Michel dan wel mag laten zien... Er komt altijd een nieuwe generatie en over tien jaar is er weer een andere generatie. En als die dan weer voorbij komen, wil die nieuwe generatie ook wel eens een blik op de Mont Saint-Michel. We houden hem erin. Van mij mag het. Ici la tour, Girl van The Temptations. Harde wind, kopgroep van vijf, naderen peloton en een supersprint Sebastio. Ja, dat is mooi. Die supersprint. Die enige sprint die we in iedere etappe hebben. En die weer 20 punten kan opleveren voor de nummer 1. En dan kun je gaan aftellen in de richting van de nummer 15. Uh, en dan weten we precies uh, hoe het verder uh, gaat. 20, 17, 15, 13, 11, 10. En dan gaat het gewoon terug naar 1 per 1. Dus 15 prijzen te winnen aan uh, deze supersprint. Het peloton is daar nog lang niet. De kopgroep inmiddels wel. Want die zijn nu 500 meter verwijderd van dat sprintje. Sebastien, jij zit erachter. Wij zitten erachter en eens kijken uh, of we dat een beetje kunnen volgen via de achterzijde. Niet altijd even eenvoudig, natuurlijk. Want uh, je kijkt van achteren naar die rijders en je zit niet op één lijn. Wat ik wel zie is dat Fletcher aangaat aan de rechterzijde van de weg doet hij op 300 meter en daar zit wel uh, redelijk wat snelheid achter want er liggen niet altijd ook punten te verdienen hier uh, voor de rijders maar ook geld en Fletcher die uh, rijdt voor verkoopselij ECM. maar gaat dit sprintje verliezen denk ik van uh, Francesco Gavazzi want Gavazzi neemt over en het is inderdaad Gavazzi de Italiaan van uh, Astana die als eerste langskomt ook niet zo gek want die Gavazzi heeft een goede sprint in de benen heeft ook al uh, een stuk of elf. Uh, zegens op zijn uh, palmeres staan. Dus dan, uh, dan kun je wel aankomen. Dan kun je wel wat. Gavazzi, die uh, uh, wint dus dit sprintje. En Fletcher die eindigde volgens mij, als ik het uh, goed van aan hier kon zien, wel nog op de tweede plaats. Zorgt in ieder geval, uh, wordt inderdaad bevestigd, zorgt in ieder geval uh, voor heel weer wat geld in het laadje van vakantelij DCM Ploeg, die het in dat geldklassement, we hebben het al een keer eerder gememoreerd, ook best wel goed doet. Nu eens eventjes kijken wat er uh, gebeurt in die kopgroep, of de samen wel weer gelijk hersteld. Ja hoor, die samenwerking die wordt inmiddels wel weer goed hersteld. Het was trouwens Manuele Mori van Lampre die als derde over de spreep heen kwam. Betekent de Place als vierde, omdat Sika helemaal niet meesprinten. Die liet het lopen. Kopgroep heeft die tussensprint dus inmiddels achter de rug. Ben ik benieuwd wat er dadelijk gaat gebeuren in dat peloton. Waar natuurlijk ook nog voor tien rijders in totaal punten liggen te wachten. En dan ben ik benieuwd welke sprinters zich gaan tonen. Al bij die tussensprint. En welke sprinters dadelijk gaan denken van... ...nou, deze tussensprint is nog ietsje te vroeg. Ik doe het dadelijk wel over 52 kilometer... ...als we in Tour zijn en gaan sprinten om de dag te Want die massasprint komt langzaam en zeker dichterbij. De kopgroep rijdt in het dorpje Savigny, sur latan gio Is het peloton al bij die tussensprint? Peloton is binnen de 800 meter van die tussensprint. En dan zien we de knechten van Cavendish zien we daar voorop rijden. Even kijken waar Cavendish is zelf zit. Die zit helemaal aan de andere kant van het peloton. Dat is toch wel raar. Ook Kevin is aan de rechterkant van het peloton in het wiel van Gert Steegmans. Maar links op kop rijden ook twee mannen van zijn ploeg. Omega Pharma, ook Peter Sagan. De man in de groene trui bemoeit zich daar natuurlijk mee. En ik kijk ook waar André Greipel zit. Die zit midden in het peloton. En dan ben ik benieuwd of Marcel Kittel zich met deze sprint gaat bemoeien. Of dat hij denkt van jongens weet je wat doen jullie lekker je best. Hier voor deze paar puntjes. Ik ga gewoon voor de etappe zeggen. Dat is interessant. Aan de rechterkant van de weg trouwens wel. De kleine van Poppel daar meteen mee in het wiel van Gert Steegmans. Steegmans die Cavendish kwijt is. Ja Steegmans eigenlijk zou je moeten omkijken. Want dan zie je toch dat er een mannetje van vakantie... ...als Soleil in je wiel zit. Maar Steegmans kijkt helemaal niet. En dan komt Kevindisch midden door naast André Grijpel. En wordt het toch nog een mooi sprintje van Kevinis ...die dan uiteindelijk dat sprintje wel wint voor Grijpel. En ik dacht dat het van Poppen was. Maar het kan ook Boekman zijn hoor. Sagan zit er in elk geval bij. We zullen zo meteen die uitslag gaan krijgen. Maar het was in ieder geval eventjes de spierballen tonen van Mark Cavendish. Die eigenlijk niet eens een lead-out nodig heeft. Die niet eens een man nodig heeft die hem echt op gang brengt hier in deze sprint. Het scheelt niet heel veel hoor. En het was inderdaad Chris Boekmans die daar meesprintte En vlak voor de streep nog even voorbij wordt gegeven Door Peter Sagan die zo'n Italiaans gebaar met zijn handje maakt. Nou dan weet u het wel. Die is boos op Boekmans. Omdat die de benen stilhoudt op het Momel Suprem net. Voor de streep, waardoor, Kevin, waardoor Sagan niet de maximale punten kan pakken voor die groene trui. Nou ja, hebben we weer een rivaliteit: Sagan tegen Chris Boekmans. Let maar eens op wat er straks gebeurt in de straten hier van de aankomstplaats Tour. Radio Tour de France, nee? ça roule. <middels> A... Niets, tondre... niets, De grote hit uh, elf jaar geleden, alweer Desenchantés van uh, Kate Ryan, oftewel de Belgische Katrien Verbeek. Ze was in Gio de Rust weer een beetje hersteld in het peloton na de supersprint. Ja, dat wel hoor. Na dat akkefietje even tussen Peter Sagan en Chris Boekmans. Ja, die sprinters, ik zei je al. Hè. Je hebt er een paar dus met een uh, zachtaardig karakter. Die eigenlijk te vriendelijk zouden zijn om uh, in dit vak mee te kunnen. Maar het toch wel bijzonder goed kunnen. Als ik kijk naar André Grijpel. Ook een beetje zo'n goedaardige reus. En Marcel Kittel. Zeer beschaafd, rustig. Goed formulerend ook altijd uh, in interviews. Ja, en dan kijk je dus ook naar Peter Sagan. Daar komt weinig uit als je die man interviewt. Een beetje kortaf, een beetje nog, zeg Mark Kevin is de Weten we weten het ook allemaal van dat vaartje Buskruid. Twee totale tegengestelde typensprinters. Maar goed, Sagan die zich even kwaad maakte op Chris Boekmans. Maar voorlopig niks aan de hand in het peloton. Het lijkt alsof het tempo ook weer even wat is gezakt. Want het peloton waait breed uit over de weg. En wat zie je dan weer gebeuren? Ook de klassementsmannen komen weer naar voren. Ik zag Bouke Mollema daar naar voren schuiven met een paar ploegmaatsen om zich heen. Net als Alberto komt natuurlijk. Ze gaan weer oppassen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 En hij heeft het laten lopen. Het zal niet lang meer duren voordat hij wordt teruggepakt door het peloton. De vier die overblijven zijn: Gavazzi, Mori, Della en Juan Antonio Fletchia. Voor vakantie DCM. Mogen nog iets langer genieten van hun vlucht. Maar ik denk eerder dat de winnaar gaat komen uit het peloton: dat hij 2 minuten en 25 seconden achterrijdt. Oh, chicard eraf. Dat vindt mijn collega van kantoor, Jurgen van den Berg. Niet heel erg grappig. Die heeft tenminste tourpool. Nou, dat. Uh... Voor de gezellige uren van Radio Tour de France. Veel plezier met Jurgen en met Bart Voskamp. Wat mij betreft, graag tot morgen. A bientôt avec Radio Tour de France. Het geheim van de groep. We hebben zeker, ik ga niet op het staal